Het is vijf uur, René van Brakel met het NOS-journaal. In Kiev is de politie bezig met het ontruimen van het kamp van de demonstranten. Honderden politiemensen en ME'ers ontmantelen de barricades en tenten van de betogers. De demonstranten worden daarbij opzij geduwd. De situatie bij het Centrale Plein in de Oekraïnse hoofdstad is al de hele nacht gespannen. De betogers willen niet wijken en vragen de politie geen geweld te gebruiken. De oppositieleiders hadden de actie al zien aankomen. Vlak voor de politie verscheen werd een gerechtelijk bevel voorgelezen... waarin staat dat de demonstraties in het centrum van Kiev illegaal zijn. Juist gisteren en vandaag is EU-buitenlandcoördinator Ashton in Oekraïne... om te praten over de crisis. In een video op internet is PVV-leider Wilders bedreigd. De video stond volgens Belgische media op een YouTube-kanaal... van een jonge inwoner van Antwerpen die naar Syrië vertrok... om te vechten tegen het regime van president Assad. Wilders wordt samen met de Belgische minister van Defensie, de Krem... gewaarschuwd op te letten voor wagens met springstofladingen. Ook wordt gedreigd met bloedige aanslagen op Belgische doelwitten. Filmpje is inmiddels offline en de Belgische politie doet onderzoek. Nederlandse kankerpatiënten hebben 17 maanden langer moeten wachten... op een nieuwe pijnstiller door verboden afspraken van producenten. De twee Nederlandse producenten hadden onderling afgesproken... de introductie van het middel te vertragen. De pijnstiller is goedkoper en effectiever dan morfine. De Europese Commissie heeft de twee bedrijven nu een boete opgelegd... van in totaal 16 miljoen euro. Het gaat om dochterondernemingen... van het Amerikaanse farmaceutische concern Johnson Johnson... en de Zwitserse farmaceut Novartis. Het weer mistig. Later op de ochtend helder temperaturen rond het vriespunt. In de ochtend breekt de zon door. Het wordt vanmiddag maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Met Martijn Middel en Robert Smit... Goedemorgen. U luistert daar nu al wakker op Radio 1, het ochtendprogramma van WNL. Dat u tussen 4 en 6 op de hoogte brengt van het nieuws van de dag die net is begonnen. Het is vandaag 11 december en op deze woensdag aandacht voor de PVV... die een bezoekje brengt aan de zeehondencrash in Pieterburen. Het is erop of eronder voor Ajax in de Champions League. En moeten de Edward Snowdens van ons land beschermd worden? Vandaag praat de Kamer daarover. U kunt ook op onze uitzending reageren. Uiteraard bel dan naar ons gratis telefoonnummer, dat is 0800-1121. Of Twitter mee met de hashtag WNL.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 Precies, 41 jaar geleden is het vandaag... dat er voor het laatst een mens op de maan stond. En sindsdien verleggen we onze horizon steeds verder. Ruimtesonde Voyager 1 is nu al ruim 19 miljard kilometer... van onze aarde verwijderd. En inmiddels zijn er plannen voor een permanente nederzetting op Mars. Reden genoeg om weer stil te staan bij alles... wat de toekomst van de ruimtevaart ons gaat brengen. En dat doen we met niemand meer dan Rob van den Berg... ruimtevaartdeskundige en directeur van de Space Expo in Noordwijk. Ja, Rob, goedemorgen. Goedemorgen. Het niet alledaags voor jou... Om om zo vroeg op te staan, kan ik me voorstellen. Nee, inderdaad. De Ruimtevaart kan je gelukkig ook voor een deel overdag bedrijven. Als sterrenkundige ben je meestal wel s'nachts op. Dat mm -hmm. heb ik een tijdje gedaan. Maar het uh, was nu wel even slikken, heel vroeg te wekken zetten. Ja, ja dat, dat, dat snap ik. Uh, nou, we, we hebben jou eigenlijk uitgenodigd vanwege de nieuwsaanleiding... van ja, eigenlijk deze week, namelijk dat Zoetwatermeer uh, op Mars. Uh, maandag werd dat bekend dat er nu harde bewijzen voor zijn. Dat er inderdaad water uh, heeft is geweest op Mars. Hoe weten we dat? Ja, dat uh, kunnen we zien aan de hand van uh, zeg maar de samenstelling van het gesteente. Uh, van heel veel gesteentes weten we dat het uh, alleen maar afgezet kan worden, gemaakt kan worden onder water. En uh, de bewijzen voor dat zoetwatermeer, wat nu gevonden is. We wisten al dat er oceanen voorkomen. Kunnen we ook aan die gesteentes zien. Maar nu zagen we aan de mineralen dat het dus echt om zoet water ging. En zelfs zo zoet dat als je daar op Mars gestrand zou zijn. Even vooropgesteld dat je geen ruimtepak aan zou uh, hebben. dan zou je van dat water hebben kunnen drinken. Ja, en dat hebben, hebben we allemaal kunnen vinden dankzij dat, dat Marswagentje. Die Curiosity heet die volgens mij. Uh, uh, hoe Komen die stenen, uh, die curio curiosity verzamelt dan uh, bij ons? Want je moet dat toch analyseren? Of kan dat wagentje dat allemaal? Ja, dat wagentje kan dat uh, zelf. Ja, een, een, een, een ja, wagentje. Het is echt zo groot als een uh, personenauto. Het ah. weegt iets van duizend kilo. Okay, dus dus er als rijdt... het hier in de studio zou staan... dan zouden we echt uh, in de hoek zitten. Nu? Ja, dan ja. zouden we in de hoek zitten. Ja. Het is echt een, een forse wagen die daar uh, rondrijdt. En uh, die heeft verschillende uh, apparatuur aan boord. Het is eigenlijk een rijdend laboratorium. En met uh, laserstralen kunnen gesteentes, zeg maar, verdampt worden. En die gassen die daarbij vrijkomen... die uh, kunnen weer uh, bekeken worden. En op die manier we dan precies uit wat voor materiaal het allemaal bestaat. Is er eigenlijk nog steeds water op Mars? Ja, dat is er nog steeds. Je hebt natuurlijk de polkappen waar waterijs in voorkomt. En het is ook al gebleken, we hebben zelfs rechtstreeks water gevonden. Bij het verdampen van die gesteentes is ook waterdamp vrijgekomen. En het blijkt dat zo'n 2% van het Marszand, dat bevat gewoon water. Er zit dus gewoon water in en dus ook de mogelijkheid op leven. Nou we gaan er steeds meer stemmen op. Ik zei Net ook al om een kolonie, een soort van stad te vestigen op Mars. Klinkt heel erg als een toekomstdroom. Gaan wij dat nog meemaken? Ja, als het goed is wel. Want Dat is zelfs een Nederlands initiatief, Mars One... En uh, die willen in 2025 de eerste mensen op Mars zetten. Uh, je moet alleen wel weten wat je doet dan, want het is een, een enkele reis. Je gaat erheen en je komt niet meer terug. En de bedoeling is dat er dan elke twee jaar weer een paar mensen bijkomen. En die kunnen dan echt beginnen met het stichten van een kolonie. Ja, uh, nou uh, kan ik me voorstellen dat uh, uh, mensen denken van ja, water op Mars, uh, wat, wat hebben wij daaraan? Is, het, is dit nou echt baanbrekend nieuws? Um, ja, helaas niet meer. Want we weten eigenlijk al een tijdje dat er water op Mars voorkomt. Hè. Toen was dat baanbrekend uh, inderdaad. Nu wordt het steeds weer bevestigd. Uh, maar dat er water voorkomt, dat is heel erg mooi. Want als we daar een kolonie willen stichten... ja, je moet natuurlijk drinken. Hè. Dus dat water, dat kan je uit de grond halen. Maar je ja. zal er dus ook uh, je eigen voedsel moeten verbouwen. Dat heeft ook water nodig. En water, dat kun je weer splitsen in waterstof. Dat is mooi brandstof en uh, zuurstof, wat je natuurlijk weer voor ademen nodig hebt. Ja, ja, dus die toekomstige marsbewoners die nooit meer terugkeren... Uh, over... Of, nou wat is het? Over 2000... 2025. 2025, 12 jaar. 12 jaar. Die, die hebben in ieder geval de beschikking over, over een aantal waterbronnen. Um, ja, die zullen apparatuur meekrijgen waarmee ze dat water uit de grond kunnen halen. Ja, nou duidelijk. Uh, Rob, dank je wel voor nu. Jij zit het hele uur bij ons in de, in de studio. En uh, straks praten we uh, met je verder over uh, onder meer de Aziatische ruimtewetlab. Dat, uh, maar straks. Uh, we konden het niet laten om toch ook even een uh, plaatje bij dit thema uit te zoeken. U krijgt het van David Bowie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 But the film is a saddening ball For she's lived it ten times or more She could spit in the eyes of fools As they ask her to focus on Singers fighting in the dance hall Oh man, look at those gay men go It's the freakiest show Take a look Their life on Mars It's on the merry It's on America's tortured brow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 But the film is a sad thing for Cause I wrote it ten times or more It's about to be written again As I ask you to focus on Say, Lord, it's fighting in the dance hall Oh, man, look at those caveman girls It's the freakiest show Take a look at them I'm Wasselijker kunnen we het bijna niet maken voor uh, deze vroege ochtend Live on Mars. Dit was uh, David Bowie. Om... 11 over 5 bij Nu Al Wakker, Radio 1. Een ja, ja, uh, feit is volgens mij dat er uh, geen live on Mars is... maar we wellicht daar zelf heel snel voor gaan zorgen. Water on Mars. David Bowie heeft in ieder geval zijn voorlopig antwoord. Het uh, is nog vroeg deze woensdagochtend op Radio 1... maar de kranten zijn alweer onderweg naar de kiosken in de deurmatten. En wij hebben ze al op tafel liggen. En uh, uh, Vera Simons, je hebt ze alweer doorgenomen. Ja, klopt. In de kranten vandaag schrijft het Nederlands Dagblad... over rechten van ongelovigen worden grof geschonden... in een internationaal rapport over discriminatie... van. Atheisten, humanisten en niet-gelovigen... staat dat zij wereldwijd ernstig worden vervolgd. En NS zet uitbaters dus van fietsenstallingen het station uit... schrijft Trouw op de voorpagina vandaag. In het hele land komen zowel ondernemers als het personeel op straat te staan. En in de spits... Park maakt jeugd park maakt jeugd crimineel. Jongeren die op veldjes in parken of op industrieterreinen rondhangen, vertonen opvallend vaker crimineel gedrag dan andere hangjongeren. Ik vraag me toch een beetje af of dat niet kip of ei verhaal is, maar goed, daar komen we wellicht nog op een later moment op terug. Uh, Amsterdamse universitair studenten met een handicap... zijn een stuk minder blij met hun opleiding dan vorig jaar, schrijft Spits. Vooral de hulpmiddelen die worden aangeboden... en de manier waarop het onderwijs is aangepast vallen... minder in de smaak dan eerder. Het gemiddelde rapportcijfer dat gehandicapte studenten gaven... daalde in een jaar tijd van 6,4 naar 6,2. En dan is er wat aan de hand. Maar wat, daar zijn de onderzoekers niet uit. Ongeveer 14% van alle studenten heeft bij het studeren last van één of meerdere beperkingen. Bovenaan de lijst van struikelblokken staan concentratieproblemen, dyslexie en psychiatrische klachten. Ik vind het toch wel uh, vrij apart dat er iets aan de hand is. Dat je een onderzoek doet... En dan uiteindelijk als conclusie hebt, we weten niet wat er aan de hand is. Ja, het is eigenlijk een soort van klantenvreden zonder zo, denk ik, hè. Maar Het gaat nee. om twee tiende ook in twee het cijfer. Ja, maar ik begrijp dat dat ervoor zorgt dat er, eh, las ik, dat er 5% meer onvoldoende zijn gegeven. Ah, die manier. Dus het is niet alleen het gemiddelde, maar nee. het is ook zo dat gewoon 5% van de studenten eh, meer dan vorig jaar zegt. Nee, ik vind het niet goed genoeg. Nou, dit onderzoek, en uh, ja, dat, uh, dat, daar denk ik dat we daar nog wel veel over gaan horen. Onge ongetwijfeld dat ook vandaag. Uh, Vera, uh, wat schrijft het hele? Ja, die hebben het over het duurste autoland van Europa. Dat gaat Nederland worden, want als het plan voor het verhogen van de aanschafbelasting uitgevoerd wordt, gaat elke automobilist daaraan meebetalen. Dat stellen ANWB, BOVAG en RAIF vereniging vandaag. Zij zijn woedend over de mogelijkheid dat het financiële gat voor de pensioenplannen gevuld wordt door nog meer BPM te gaan heffen. De BOVAG noemt zo'n voorstel buiten alle proporties, aangezien de BPM vanaf 2015 al met 200 miljoen euro wordt verhoogd. Als gevolg... Gevolg van het herfstakkoord tussen VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP. En ook Kamerlicht omzicht is fel tegen het voorstel. Dit soort grappen is niet aan ons besteed. De auto is al de melkkoel al van het kabinet, al dus de CDA vandaag. Toet -toet. Dat en veel meer leest u deze ochtend <laughs> in de Ochtendkranten. <laughs> het was niet de Amerikaanse Apollo, maar de Sputnik van de Sovjet-Unie... die in oktober 1957 de aandacht van de wereldbevolking had. Het was het begin van de ruimtewetloop tijdens de Koude Oorlog. Inmiddels is die race beëindigd, maar de raketcompetitie is verplaatst naar het oosten. De laatste jaren vindt de ruimtewedloop plaats in Azië. Van de tien landen die ruimtetuigen kunnen lanceren... bevinden zich er vijf op dat continent... We praten erover met Rob van den Berg, directeur van de Nederlandse Space Expo. Ja Rob, is deze oosterse space race een beetje vergelijkbaar met de ruimtewedloop van de jaren 60 en 70? Ja, het is in ieder geval een, een race. Je had natuurlijk de twee grote wereldmachten, de, de Verenigde Staten en, en Rusland. De Amerikanen schrokken zich te platten toen de Sputnik uh, gelanceerd werd. En ze dachten, van ja als ze dat kunnen, dan kunnen ze dat ook met een kernbom. Dus we moeten ze voor zijn. en De Russen hebben heel veel slagen gewonnen... maar uiteindelijk de Amerikanen met de eerste mensen op de maan. En wat je nu ziet, is dat uh, een aantal landen in, uh, in het verre oosten elkaar... inderdaad uh, proberen af te troeven. Uh, uh, China heeft al een, uh, is al begonnen met de bouw van een ruimtestation. En... Uh, India stuurt op dit moment al een, een zonde richting Mars. Dus het zijn ook geen kleine projecten. Het zijn hele grote projecten gelijk. En het heeft echt wel te maken met status en prestige. Absoluut. Ja, ja, ja. Nee, Afgelopen zondag ook weer. Uh, China was het toen. Een onbemande raket naar de maan. Om daar een voertuig te plaatsen. Uh, de Verenigde Staten en Rusland zijn hun al lang voor geweest. Dus wat moeten zij daar nu mee? Ja, waarom doe je dat? Hè? Ja, er is ook gezegd van waarom zijn we nu gestopt uh, tegen de Amerikanen met... Uh, raketten naar de maan sturen. Ze zijn eigenlijk op het hoogtepunt gestopt, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Ze begonnen met de maan en daarna zijn we banen om de aarde gaan trekken. Natuurlijk ook uh, buitengewoon belangrijk en, uh, en ingewikkeld. Ja, maar mijn gevoel zegt dan dat het gewoon een prestigeproject is. Nou, er is wel wat meer aan de hand. Want op de maan, de maan kan je als springplank gebruiken als je bijvoorbeeld naar Mars wil. Want het is veel makkelijker om vanaf de maan te lanceren dan vanaf de aarde. Want je hoeft de atmosfeer niet meer uit. Ja, je hebt minder zwaartekracht. Dat vooral. En op de maan zijn ook allerlei delftstoffen te vinden. Er komt daar een bepaald element voor... waarmee je schone kernenergie kan maken. En op het moment dat je dat als eerste in gang kan zetten... Ja, dan heb je natuurlijk een enorme economische macht en voorsprong. Ja, van de ene raket dan naar de andere raketje noemde maar al even. India heeft laatst iets gelanceerd. Niet naar de maan, maar naar een mars, een satelliet, een zonde. Wat gaan ze daarmee doen? Ja, wat zij willen gaan doen, als het allemaal lukt... dat weten we pas in september volgend jaar. Want dan komt hij aan bij Mars. Het is een enorme afstand. Ja, India is ook een nieuwe speler natuurlijk op deze markt. Ja, als het ze lukt, dan worden ze uh, de, het, het eerste Aziatische land... wat daarin uh, slaagt. En um, wat zij willen gaan doen, uh, verschillende dingen... maar ze gaan ook zoeken naar een gas dat heet methaan. En methaan op de aarde, dat uh, wordt door uh, bacteriën gemaakt... En op het moment dat je dus methaan aantreft op mars... dan zou je dus kunnen aannemen dat daar misschien ook bacteriën zijn... en dus buitenaards leven. Ja, en, en dat buitenaards leven, dat is iets waar we al, al heel lang naar op zoek zijn. Al heel lang over dromen, over schrijven, films over, maken IT als groot voorbeeld ook. Uh, uh, wat is dat toch, die eindeloze zoektocht naar, naar leven op een buitenaardse planeet? Ja, het, we weten dat het heelal ongelooflijk groot is. En dat uh, het, het normaler is voor een ster om planeten te hebben dan geen planeten te hebben. We weten dus ook dat er heel veel planeten in het heelal zijn. En, en natuurlijk Mars al heel dichtbij. Dus die is makkelijk te onderzoeken. Stel je voor dat je leven vindt in het heelal. Dat zet je hele wereldbeeld ondersteboven. Ja. We weten niet beter of we zijn de enige. Kijk wat voor impact het zal hebben op alle grote religies... als blijkt dat er nog meer leven is. Het zal dus een enorme verandering geven. Is er, is er leven? Uh, ik weet bijna zeker van wel. We hebben het nog nooit aangetroffen. Maar het heelal is zo ongelooflijk groot. Er is een uh, astronoom geweest, Carl Sagan, die zei al... van als de aarde het enige planeet met leven is... dan is dat wel een ongelooflijke verspilling van ruimte. <lacht> dus ik, ik weet, als het op de aarde gebeurd is... dan kan het ergens anders ja, ook gebeurd zijn. als het op Mars mogelijk is en op de aarde gebeurd is... dan wordt die kans alweer vele malen groter. Ja, die wordt dan vele malen groter inderdaad. Rob van den Berg, directeur van de Space Expo. blijft zitten, we praten straks verder met je. En dan gaan we 41 jaar terug in de tijd, want 41 jaar lang hebben we uh, niet meer onze voeten op de maan gezet. Hoe dat nou kan, daar gaan we straks over verder praten. Uh, wat gaan we eerst doen? Muziek. Muziek? Stromai. Ja, formidabele. Formidabele, Je Tu étais formidable, j'étais formidable. formidable.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 Wauw! Ja, dat was uh, Martijn middel die die <laughs> De WNL remix van uh, ja. Stromae. We hebben nog een keer. Ook dat is Radio 1, 22 minuten over vijf. <laughs> Vandaag krijgt de provincie Groningen de nodige kamerleden van de Partij voor de Vrijheid op bezoek. Geert Wilders, de Klever en Dion Graus trappen hun eendaagse tour van het hoge noorden af in zeehondencrasje Pieter Buren. Ja, maar naast het knuffelen van lieve gezellige zeehondjes staat er veel meer op het programma. Onder hen is zoals gezegd kamerlid Dion Graus en met hem blikken we vooruit op dit bliksembezoek. Meneer Graus, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u als dierenvriend valt met de neus in de boter natuurlijk... met dit bezoek aan Pieterburen. Ja, dat klopt. Maar van knuffelen zal weinig terechtkomen. Want oh. de zeehondjes die we gaan bezoeken, dat zijn meer roofdieren... en die, die kun je niet zomaar knuffelen. Ja. Daar ben je je neus kwijt. Ja, dan, daar krijgen we slecht nieuwsverhalen van als u gaat knuffelen. Ja, precies. Maar, maar, maar we verwachten wel nog een mooie, mooie selfie met, uh, met de zeehondjes straks op Twitter, toch? Er, er zijn uh, Wat we hebben begrepen, zijn er buiten... Uh, de, de, de, de meer dan 100 uh, opgevangen zeehonden die de regulier zijn... ...zijn over 30 zeehonden pups uh, aangespoeld door de Sinterklaasstorm van 5 december. Mm -hmm. Die hebben de zandplaten afgespoeld en die kunnen niet zwemmen, die dieren. En die, voor, dus heel veel zijn er verdronken, ze hebben er gelukkig 30 kunnen redden. En ja, het is goed werk. Leningetar doet dat al 43 jaar, ja. momenteel, zonder uh, subsidie. En, en uh, ze wordt eerder gedwarsbonden dat ze wordt geholpen. Uh, uit, en... Ja, we willen er toch een beetje een hart onder de gaan steken langs. We we ook mensen gaan oproepen van als je nog inderdaad een paar tientjes kan missen in de december maand... ...om ook de zeehondenkast eh, te helpen. Kijk Want het is afhankelijk van giften van de mensen, ja. Ik denk dat uh, Lady het hart nu al bij uh, is uh, met u, meneer Graus. Uh, en ja. u moet het bezoek uh, nog brengen. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om zeehondjes vandaag. Wat staat er nog meer op programma? Nee, dat klopt. We gaan ook uh, naar het gaswinningsgebied, ...waar de aardbevingen, zoals in ieder weet, uh, daar hebben plaatsgevonden. In de ja. Het, het zand. En we gaan daar ook dus huizen bekijken van de, die echte aardbevingsschade hebben opgelopen. En er zijn ook huizen die al helemaal leeg staan, dus waar mensen geëvacueerd zijn. En ja, dat is natuurlijk een schande, want kijk, de staat verdient er allemaal een hoop geld aan. Mm -hmm. en, en, en in principe worden die mensen eigenlijk niet, niet goed gehoord, vinden wij. En ook niet goed schadeloos gesteld. En we willen die mensen ook een hart onder de riem gesteken. Dus we gaan ook met bewoners. ...met geëvacueerde bewoners uh, spreken ter plaatse. Mm -hmm. Dat gaan ook uh, doen. Uh, uh, als ik u zo hoor, uh, uh, de Nederlandse regering laat op dit moment... ...de bewoners van Oost-Groningen wat in de kou staan. Ja, jawel. Kijk, maar sowieso vind ik dat. Hè. Ik, ik, ik zit dadelijk bijna acht jaar in de Kamer. Maar ik vind sowieso dat gebieden als, als Limburg, gelijk ik zelf zou maken... ...maar ook Groningen, mm -hmm. dat, dat telt allemaal minder in Den Haag. Het draait altijd maar, er wordt wel een hoop geplukt daar... Ja. En dan wordt weggehaald zelfs, niet alleen gas wordt er weggehaald, maar ook vaak wordt er werkgelegenheid en dat soort zaken allemaal weggehaald. En uiteindelijk draait het vaak alleen maar om de, om de randstad bij de bewindspersonen, dat merk je gewoon. En vandaag dat wij ook heel veel aandacht vragen voor die gebieden, die eigenlijk veel te weinig aandacht krijgen in Den Haag. Ja, een bezoek dat, dus aan, bezoek dus aan ja. de provincie Groningen, een van oudsher vrij linkse provincie Groningen, op het communistische af. Uh, wat voor ontvangst verwacht u vandaag? Nou. Kijk, ik denk dat die mensen gewoon, die, die, die, ze zien ons als volksvertegenwoordigers en uh, als mensen die ook, ook hun belangen vertegenwoordigen. Want wij vinden wel dat die mensen uh, schadeloos gesteld moeten worden. Dat weten ze gewoon. Dus ik denk dat wij daar, uh, zowel aan Pieter Buren, daar, daar hebben we hebben heel veel voor de Zeehondenkres al gedaan. Ik heb toch ook al een, een drietal moties voor ingediend. En ook voor de mensen in het gaswinningsgebied is dus mevrouw Klever, Renette Klever, die, die komt daar heel, heel erg goed voor op. Dus ik denk dat de mensen ons in dit geval gewoon zien. Dus los van onze politieke kleur, als volksvertegenwoordigers waar ze op kunnen rekenen. Dus ik denk dat wij in ieder geval... Uh, kijk, in Groningen is wat, wat meer nuchter dan vaak in, in, in Limburg, zoals we zelf zijn. Mm -hmm. Maar ik denk dat we gewoon een hele, een hele goede ontvangst gaan krijgen. Dat mm -hmm. verwachten we wel, ja. Ja, dan hebben we het nog even weer over het gaswinningsgebied. Uh, ik vraag het u maar even op de, op de man af. Uh, dat gas is voor ons een hele belangrijke inkomstenbron met z'n allen. Uh, daarnaast komt... Ik dan weer uit uh, Groningen. Uh, dan vraag ik me af, als het straks erger wordt... Uh, moeten we dan gewoon die uh, gaskaan dichtdraaien? Ja, dat zijn natuurlijk zaken. Die, die, die, die, dat is een beslissing ook die, die, die dadelijk bij de hele kamer zal liggen. En kijk, je moet nooit voor de, voor de muziek uit gaan lopen. En als dan, hè? Ja, dat zeg ik altijd. Als mijn tante Piemeltje had gehad, dan was het mijn omgeving. Ze dus je moet altijd even wachten <laughs> van als dan. Dus daar dat, dat, dat, dat kan ik niet op vooruit Maar ik weet wel dat de veiligheid van mensen... Die gaat natuurlijk boven alles. Laat dat heel duidelijk ja, u zijn. Staat, u, ook, staat ook, u staat voor die dus bewoners. Is, en... maar, uh, de U staat voor die bewoners. Maar de bevingen zoals die nu zijn, die zijn nog niet uh, reden genoeg om, uh, om daar echt de stekker uit te trekken? Nou ja, dat, dat, dat, dat zou allemaal moeten blijken. U weet, daar vinden nog heel veel debatten over plaats. Maar binnenkort komt een hele Kamerdelegatie. Dus de hele Kamercommissie van Economische Zaken die, die reizen binnenkort naar Groningen toe. En er zullen debatten plaatsvinden met minister Kamp. En de, de, er lopen ook nog wat onderzoek hier en daar. En laten die eerst afwachten. Want dat is wat ik zeg. Anders kom je in die als-dan situatie waar ik er niet op vooruit wil en kan lopen. Dat moet je natuurlijk nooit doen. Dat is gevaarlijk. Ja, veel gesprekken dus met, uh, met inwoners in Groningen. Um, we begonnen het gesprek met Pieter Buren. We willen graag het gesprek eindigen met Pieter Buren. Uh, heeft Geert net zoveel zin uh, uh, als u in het knuffelen van zeehondjes? Ja, nou, ik weet wel dat Geert... Um, Sterker, hij heeft me ooit benaderd. Uh, ik, ik had een, uh, ook een, natuurlijk een dierenprogramma uh, uh, bij TV Limburg. En ik weet wel dat hij een hele trouwe kijker was van mijn dierenprogramma. Oh, ja? uh, dat is ook de reden dat ik ooit hem heb mogen volgen als televisieproducent. Want ik, ik geloof wel dat hij altijd stiekem uh, een hele grote fan van mijn werk is geweest. En ook zeker een hele grote dierenvriend is. En die is hier net zo groot als ik dat ben. En de, de cijferuze zit daar enorm op, zeker. Maar jongens, we gaan ook minder leuke dingen. Dus als dan aan het bij in Groningen... dat zijn gewoon elektrische zaken. En ook met die zeerhonderd zijn ook elektrische zaken. Want er zitten zit natuurlijk allemaal diertjes die je moeders in kwijtgeraakt. Dat is niet heel leuk, maar nogmaals, het gaat om aandacht te geven aan wat daar allemaal gebeurt. Ja. Ja. Nou, dus, uh, het, het is niet enkel leuk, hoor. Dus, het zijn ook eigenlijk hele verdrietige dingen wat je wat daar ziet. Nou, Daarom laten we, we, laten we met, het, ja. met het grote nieuws van deze ochtend dan afsluiten dat... Uh, Geert Wilders, groot fan is van Dion Graus. Nee, nee want, ik, ik, ik zeg ook van, uh, van, van het hele dierenwelzijn. Uh, ja. de, alles wat we doen, en ook voor mij als, als ik als weet ik zeker dat hij hem altijd gesteund heeft, 100%. Ja, zeker. Dank u wel, in ieder geval Kamerlid Dion Graus van de Partij voor de Vrijheid. En uh, heel veel plezier in de mooiste provincie van Nederland vandaag. Het is uh, één minuut uh, voor half zes en de hoogtijd voor... Het Nieuwsminuutje. En dan is er voor aangeschoven Vera Simons. Goedemorgen. De Nederlanders Judith Spiegel en haar partner Boudewijn Berendsen... die vijf maanden lang waren ontvoerd in Jemen... keren vandaag terug naar huis. De twee werden begin juni meegenomen en vastgehouden door onbekenden. En afgelopen weekend werden ze vrijgelaten vlak bij de Nederlandse ambassade. Spiegel en haar man komen halverwege de middag aan op Schiphol... en om vier uur, vier uur zullen ze een persconferentie geven. De Nederlanders verkeren in goede fysieke conditie... en zijn heel blij dat ze de ontvoering ongedeerd hebben overleefd, zo lieten ze weten. Filipijnse medewerkers en werknemers in Nederland mogen hier voorlopig blijven... als ze uit het gebied komen dat vorige maand werd verwoest door de tyfoon. Ze kunnen tot 1 maart volgend jaar in ons land zijn. Dat kan ook als hun verblijfsvergunning eerder verloopt. Dat heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie laten weten. Staatssecretaris Steven wilde Filipino's iets meer tijd in Nederland geven... al dus het ministerie. Het is niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. De meeste Filipino's in Nederland werken als au pair... en zij mogen normaal maar één jaar hier blijven. En de AIVD was al begin 2007 geïnfiltreerd in de populaire internetgame Second Life. Dat schrijft de Telegraaf vandaag op de voorpagina. De dienst liep daarmee wereldwijd voorop in de infiltratiemethodiek. Britse en Amerikaanse geheime diensten liepen sinds 2008 rond in de virtuele wereld... van onder meer World of Warcraft en Second Life. De AIVD heeft zijn tactieken in dat jaar gedeeld met andere inlichtingendiensten... tijdens een congres in New York. In Nederland was een agent die Second Life speelde... met meerdere virtuele persoonlijkheden... want de IVD vreesde dat de game werd gebruikt... voor heimelijke communicatie tussen terroristen. En ook zou recrutering in de game mogelijk zijn. En dan nog het weer met Stij van Antwerpen. Goedemorgen. Na het optrekken van mistbanken... zal de zon vandaag uitbundig gaan schijnen. De temperaturen die liggen tussen de 5 en 8 graden... bij een zwakke tot matige wind uit de zuidelijke richting. Dan vanavond en vannacht dan opnieuw kans op mist. De temperatuur die daalt tot onder het vriespunt... Morgen neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe, maar de zon weet daar ook geregeld doorheen te breken. Het is overdag fris met slechts 3 graden als middagtemperatuur. Richting het weekend neemt de kans op regen toe en wordt het overdag en in de nachten een stuk zachter. Het Nieuwsminuutje. Dankjewel Stijn van Antwerpen voor het weer. En uh, dankjewel Vera Simons voor de nieuwsupdates van deze nacht. Ja. Iedereen kent de bekende woorden van Neil Armstrong... die zijn eerste stap zet op de maan. Maar kent u ook de laatste woorden die ooit op de maan zijn gezegd? Precies 41 jaar geleden gebeurde dat. 11 december 1972 als Apollo 17 vertrekt richting de aarde. En als we de maan vertrekken, we vertrekken als we kwamen. En God wil dat we terugkomen. Met peace. En een hoop voor mensheid. crew Apollo 17. Ja, kort samengevat, uh, zegt astronaut Eugene Curnen, of is het Cernan? Wat is het, Terwijl ik deze laatste stap op de maan zet, wil ik alleen opmerken dat Amerika's uitdaging van vandaag het lot van de mensheid van morgen heeft gesmeed. Rob van den Berg, uh, directeur van de Nederlandse Space Expo. Dit zal als uh, muziek in orde klinken van u. Ja, dat klinkt zeker als uh, muziek. Uh, dat was natuurlijk een ongelofelijke prestatie. Uh, ruim 40 jaar geleden met de technologie van toen. En dan gewoon succesvol mensen op de maan uh, zetten. Ik vind het natuurlijk ongelooflijk jammer dat ze daarbij gelaten hebben en niet hebben opgepakt. Nou, want ja, wat is de grote reden waarom dat niet meer is doorgepakt? Nou, er waren nog meer missies uh, gepland. Uh, er zijn uiteindelijk uh, zes maanlandingen geweest. Er waren er uh, twaalf oorspronkelijk gepland. Er zijn er een paar van geschrapt. Mm -hmm. Na Apollo 17 zouden er nog drie komen. Maar um, ja, wat, wat, het, wat er aan de hand was. Uh, was dat mensen keken niet meer naar uh, de maanlandingen op televisie. Het, het begon eigenlijk al een beetje routine te worden. En uh, nou, je had natuurlijk ook de Vietnamoorlog. Wat heel veel geld uh, kostte. Mm -hmm. En Amerika heeft toen besloten om het geld in de ruimtevaart te steken in een ruimtestation Skylab... en in de ontwikkeling van de Space Shuttle. En dus werd Apollo 17 de laatste. Bij uh, de Space Expo in Noordwijk hebben jullie een paar stenen... die ook nog uh, door Apollo 17 meegenomen zijn. Uh, wat was precies de bedoeling van het meenemen van die, van die rotsen? Ja, dus bijna, in totaal door al die maan-missies bijna 400 kilo aan gesteente uh, meegenomen. En dat is natuurlijk uh, ja, het materiaal wat je op de aarde het beste kan uh, onderzoeken. Veel beter dan... Uh, destijds op de maan. En uh, zoveel gesteenten, omdat je natuurlijk verschillende experimenten daarmee wil doen. En op het moment dat je een gesteente, zeg maar, een stuk steen gebruikt hebt voor een, een experiment, dan heb je daarna weer een vers stuk nodig voor weer een ander stuk uh, onderzoek. Dus er is heel veel meegenomen, inderdaad. En mm. uh, uh, uh, die liggen nu bij jullie. Uh, uh, doen jullie daar ook nog wat mee? Nou, ja, lagen ze maar bij ons. Er ligt er eentje bij ons. Oh. En uh, daar zijn we heel erg trots op. Want er zijn dus niet veel plekken in de wereld wereld waar je gewoon echt maansteen kan zien uh, liggen. Hij is niet van ons. We hebben hem in bruikleen van de NASA. Uh, alle gesteentes, maangesteentes van de NASA... zijn ook eigendom van de NASA. Het is zelfs verboden om het als particulier in je bezit te hebben. Oh, echt waar? Ik kan niet een maansteen kopen? Nee, nee, een paar jaar geleden is dat uh, geprobeerd. Uh, om Via eBay uh, was een NASA-medewerker die wist daar zijn hand op te leggen. Die heeft via eBay geprobeerd uh, maanstenen te verkopen. En dat is, Hij is in een val gelopen die door de FBI en de CIA is uh, opgezet. En hij is in de gevangenis... Uh, gezet. <laughs> Dus gewoon de, de bak in belanden omdat je een stukje steen wil verkopen? Ja. ja. Heftig. Uh, binnenkort een bezoekje op de maan. Staat die op de planning of, of moeten we toch echt, uh, echt lang wachten? Ja, de Amerikanen die, uh, die slaan de maan over. Die willen gelijk door naar uh, Mars. En uh, het zou zomaar kunnen dat uh, over een jaar of vijftien... Uh, de eerste mensen op de maan staan en dat dat een uh, Chinees is. Want die zijn daar toch wel mee bezig. Ja. Hmm. Kunnen we dan straks gaan verwachten dat landen als China echt... Uh, uh, de, de Verenigde Staten die nu... Nu, eh, volgens mij, in mijn ogen in ieder geval, wordt gezien als de uh, grote ruimtevaartorganisatie, de NASA, uh, voorbij gaat streven. Um, nou, op het gebied van maanlandingen zou dat zomaar kunnen. Want uh, China zet daar uh, echt op in. Uh, Amerika houdt dat natuurlijk wel nauwlettend uh, in de gaten. Uh, wat, wat ik net al zei, er is een bepaald economisch belang. Hè. Er worden delftstoffen, kan je vinden, uh, op uh, de maan. Op het moment... Uh, ja, Amerika zal niet toestaan dat China daar een, een voorsprong in gaat nemen. Nee, nee, nee, uh, uh, maar uh, als we dan nog even wat verder kijken... we hadden het zojuist al over wellicht een kolonie op mars in 2025... Uh, een bungalowtje op de maan, maantoerisme? Dat gaat gebeuren. Nou, het is alleen lastig te voorspellen wanneer. Uh, het lijkt me leuk als ik dat nog uh, meemaak. Um, uh, eerst moet je natuurlijk beginnen met een, met een basis uh, maken op de maan. Daar zijn al wel uh, plannen voor, waarbij je gewoon het uh, maangesteente zelf... of het maanstof met een hele grote 3D-printer kan uh, bewerken en daar kan je een soort uh, bouwstenen van maken zeg maar waar je basis van kan maken. Ja, daar gaan decennia overheen voordat je dat uh, commercieel kan, uh, kan inzetten en je daar een hotel of een bungalow gaat ja, vinden. Ja, precies. Dan wordt het een een paar kinnen van de valkje, een, een Mercure, ik noem maar wat, uh, uh, die daar dan als eerste een, een, een plek waar je kunt overnachten. Gaan, ja, dus. ja, ja. Het grote voordeel ten opzichte van Mars: je kunt ook nog weer terug. Uh, je kan weer terug. Ja. ja, het is een stuk dichterbij. Ja, dat scheelt, uh, scheelt in ieder geval een hoop. Uh, lijkt me leuk. Uh, uh, ik zou in ieder geval wel uh, uh, zo'n bungalowtje voor me zien, Robert. Ja, het, het lijkt me ook wel leuk om, om, ja, om een locatieuitzending van het daar te doen. Nou, nou, over een jaartje of twintig uh, of zo, weet ik veel. BNL: s'nachts op Radio 1, vanaf de maan. <laughs> ja, het is, het is een mooie uh, toekomst dromen. Daar gaan we het straks nog verder over hebben met ruimtevaartdeskundige Rob van Den Berg. Rob, ben je voetbalfan? Uh, nee, tot jullie spijt uh, moet ik nee zeggen. Nou, dan ga je de, de, de komende minuten een gesprek horen waar je niet zo heel erg in, geïnteresseerd bent. Haal, haal, een, ben. kopje koffie, haal maar, gaan een kopje koffie. Ga maar een kopje koffie halen, want uh, het gaat over Ajax. Want wie had nou ooit durven dromen dat Ajax vanavond in de laatste speelronde van de poolfase alles nog in eigen hand heeft om te overleven in de Champions League? De Amsterdammers zijn in Italië om vanavond aan te treden tegen AC Milan. Italianen hebben genoeg aan een gelijkspel, terwijl Ajax moet winnen. Mike Verwij, Ajax-watcher van de Telegraaf, praat ons bij ...over deze allesbeslissende wedstrijd. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Ajax won van Barcelona. Dat baarde opzien in de internationale media. Uh, ziet Milan nu Ajax ook met angst en beven tegemoet? Ja, dat, dat denk ik wel. Milan draait zelf in de competitie niet goed. Staat inmiddels al 22 punten achter koploper Juventus... Ja, en de, de overwinning van Ajax op Barcelona heeft wel indruk gemaakt. Ja, ja. Nou, uh, nou zeg je dus al 22 punten achterstand. Uh, is Milan dit jaar dan toch zwakker dan, dan de grote naam doet vermoeden? Ja, als je de resultaten in de Champions League ziet, zou je zeggen van niet. Maar in de competitie is het schrikbaar en ze hebben al 27 verliespunten. En het was vandaag zelfs zo dat Silvio Berlusconi met zijn helikopter neerdaalde op, op Milanello... Samen met zijn dochter Barbara uitstapte en, en zei van ik ga me er maar, maar weer mee bemoeien. Want dit gaat niet de goede kant op met aan zijn milan Ja, want dat is vrij uitzonderlijk. Ja, ja, zeker omdat je ook weet of zou denken dat, dat Berlusconi wel wat anders aan zijn hoofd heeft. Ja. Hij heeft een veroordeling aan zijn broek wegens belastingontduiking. Ja. En is uit de Senaat gezet. Ja, en, en toch vond hij tijd om de spelers van Milan, zoals hij het zelf zei, moed in te praten. En allemaal even flink te omhelzen. Ja, al kan dit natuurlijk ook een zoveelste downfall van deze man, Berlusconi dan betekenen natuurlijk. Ja, ja. Is, weet, weet, weet je al wat over de opstelling? Welke, welke elf van Ajax mogen er aantreden? Ja, dat, dat is niet, niet heel duidelijk. Frank de Boer die zou vanmiddag zijn opstelling bekendmaken aan de spelers. Dus hij wilde tijdens de persconferentie ook nog niet zeggen wie er wel en niet spelen. Maar het sterke vermoeden bestaat dat hij toch een kleine aanpassing doet in zijn opstelling. En dat Christian Poulsen zal worden opgesteld om het gevaar KK in te dammen. Ja, dat terwijl Deli Blind het op zijn positie, de nummer 6 positie, als verdedigende middenvelder eigenlijk uitstekend deed afgelopen weken. Ja, en, en ja, hoe Frank de Boek het precies gaat doen weet ik niet. Maar de, de kans bestaat... Dat, dat Paulsen misschien zelfs wel een niet terugzakt en, en vanuit de verdediging gaat opereren. Ah. Maar hoe, de, hoe dat precies ingevuld wordt, dat, dat zullen we vanmiddag uh, zien en horen. Ik, ik denk wel dat Frank de Boer er veel aangelegen is om het middenveld, dat zei terecht. terecht, ja, om, om dat gewoon in stand te houden. Ja, nog één vraagje dan wat betreft de opstelling, wat betreft uh, het, het orakel Mike Verwij. Um... Bojan in de spits of Danny Hoese in de spits? Ja, in, in onze vermoedelijke opstelling hebben wij Bojan neergezet. Omdat hij en tegen Ardo Den Haag en ook tegen, te, tegen Nakbeer daar gewoon heel erg goed inviel. Danny Hoese was niet helemaal fit. Had, had last van een blaar onder zijn voet. En dat werd ook als excuus voor zijn matige spel tegen, tegen Nak aangevoerd. Ik denk Bojan, maar dat durf ik je ook niet met 100% zekerheid te zeggen. Nou de Ajax natuurlijk in uh, grootse vorm uh, de laatste weken. Is, uh, is Milan dan ook een team uh, waar Ajax lekker tegen gaat uh, kunnen voetballen? Ja, Frank de Boer, zijn normaal gesproken, is, is Milan toch favoriet. Omdat ja, zelfs Barcelona struikelt hier half, die hebben hier gelijk gespeeld. En in het verleden hebben we het ook altijd heel erg moeilijk gehad. En ja, het, het blijft een elftal vol grote namen. Balotelli, El Sharawi... Ja, noem maar op. Dus normaal gesproken zou je zeggen dat Milan favoriet is. Aan de andere kant Ajax is aan een, ja, een enorme serie bezig. En Frank de Boer schat de kans op 50-50. Dus waar Milan normaal gesproken favoriet zou zijn... ...denk Frank de Boer toch 50% kans te maken... En dan laten we ons daar aan vasthouden. Ja, ja, zeker. Ajax zal natuurlijk ook wel getergd zijn... aangezien het in Amsterdam uh, ja, een beetje... De, de overwinning werd eigenlijk door de neus geboord. Het door de arbitrage, het door Balotelli. Uh, merk je daar iets van? Dat er toch nog wel een soort van wraakgevoel uh, binnen de selectie uh, speelt? Ja, ik, ik denk niet eens zeker dat het wraakgevoel is. Er is wel een hele grote waakzaamheid. Frank de Boer zei ook dat, dat zijn spelers nu toch beter beseffen... omdat door alle ervaringen die ze in de Champions League opdoen dat dit soort overtredingen gewoon niet meer gemaakt moet worden. En zeker niet in de slotmering tegen Italianen. Dus het, het zal eerder waakzaamheid zijn dan Rancurna of Wraak. Of ja, zeker in, in Milan is, is voorzichtigheid uh, ja, geboden. Ja, de Amsterdammers moeten zich in ieder geval niet weer een oor uh, aan laten naaien. Precies. En nu een keer met drie punten van het veld afstappen, stappen. Ondanks, dan leveren ze echt een unieke prestatie. En op welke spelers moeten we nou het meest letten vanavond? Ja, ik, ik, ik, ik denk dat, dat het grote gevaar van Milan... Het van El Sharabi van Balotelli uiteraard. Maar vooral KK, dat is toch de grote motor op dit moment voor Milan. Lijkt aan zijn tweede jeugd bezig. Heeft het bij Real Madrid nooit kunnen waarmaken, Maar speelt nu de pannen van het dak in Italië. Tot slot, uh, Mike. Gisteren zagen we bij Galatasaray Juventus dat er een enorme uh, hagel en sneeuwbui... ervoor zorgde dat uh, de wedstrijd definitief werd gestaakt. Uh, ook in Milan is het uh, niet even lekker weer, hè? Nee, als de, de wedstrijd hier gestaakt wordt, dan zal het waarschijnlijk vanwege de mist zijn... Ik sprak gisteravond van de, de ouders van Jasper Sillissen. En die waren in de taxi naar het, naar het stadion gekomen voor de afsluiting van de training. En pas 10 meter voor het stadion hadden ze door waar het stadion was. Zo mistig was het. En ja, het, het is ook behoorlijk koud in Milaan. De, de, zeg maar de, de grote klokken in de stad gaven min anderhalf graad aan. Dus het is, het is verre van ideaal. Maar het is, ja, iedereen heeft zich op de wedstrijd. Dus dan dan ik kou en mis ons niet. Ja, deze allesbeslissende wedstrijd tussen AC Milan en Ajax... begint vanavond om kwart voor negen. De NOS zendt deze wedstrijd natuurlijk uit zowel via Radio 1 als op Nederland 3. Mike Verwijt, Ajax Watcher bij De Telegraaf. Bedankt voor je analyse en een uh, fijne wedstrijd toegewenst. Ik ga weer slapen. Fijne dag. <laughs> fijne Groetjes. dag. 17 minuten voor zes, u luistert naar Omroep WNL, nu al wakker op Radio 1. Zometeen een tuintje op de maan en bescherming voor klokkenladers. Emily Sandee. Next to me brengt de tijd op. 13 minuten en 15 seconden voor 6. Sinds een paar jaar weten we dat er heel goed leven kan zijn geweest op Mars. Maar op de maan hebben we al 41 jaar geen voet meer gezet. Nee, daar komt wellicht verandering in. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA gaat proberen om planten te kweken op de maan. Rob van den Berg, directeur van de Nederlandse Space Expo, is nog steeds de gast in, nu al wakker. Ja, Rob. Een tuintje op de maan dus. Ja, inderdaad. Hoe uh, kan dat? Nou, vrienden van mij zeiden gelijk al van... oh, dat wordt vast maanzaad. Maar um, <laughs> ja, wat, wat je natuurlijk wil is... op het moment dat je een uh, kolonie uh, op de maan gaat stichten... dan uh, kun je niet genoeg eten meenemen. En uh, dat betekent dat je dus zelf je eten zal moeten verbouwen. Ja. En uh, ja, dan moet je dus wel weten... wat voor planten er geschikt zijn om op maanbodem uh, te groeien. En hoe kom je daarachter? Ja, dat, dat gebeurt al in, in Wageningen. In Nederland? Hier in Nederland, ja, in de universiteit. En um, daar is maangrond nagemaakt. En daar uh, wordt dus gekeken met uh, verschillende gewassen uh, of dat groeit. Je kan dus perfect de omstandigheden op de maan wat dat betreft nabootsen. En uh, dat blijkt nog niet mee te vallen. Want uh, er zitten allerlei uh, zware elementen, zware metalen en dergelijke in dat maanstof. Uh, waar uh, aardse planten heel erg veel moeite mee hebben. En daar wordt dus nu mee geëxperimenteerd. Maar is er dan uh, ook zo, kijk Wageningen is dan dus nu eigenlijk het centrale punt van het tuintje op de baan. Uh, uh, word daar, worden daar stappen in gemaakt? Wordt het steeds duidelijker of het inderdaad echt kan? Of dat... Ja, ja, want uh, de eerste resultaten zijn er al. Het zijn een beetje armatierige plantjes, maar ze groeien wel. En dan is het ook, uh, ja, hoe we dat eigenlijk al honderden of duizenden jaren doen: dan ga je doorkweken en veredelen, zeg maar. En uiteindelijk uh, krijg je dan de gewassen die je wil. En, en de NASA gaat er weer verder mee, want die gaat. Uh, wij experimenteren nu op aarde als voorbereiding. En de NASA gaat dus echt straks uh, planten op de maan uh, neerzetten. Ja, ik herinner me ook nog dat André Kuipers ook al iets aan het doen was met zaadjes en planten uh, in de Ruimte? Ja, bij zijn eerste missie uh, in 2004 had hij een heel leuk experiment. Dat heette uh, Seeds in Space. Mm -hmm. En dat was heel toepasselijk uh, raketsla. En uh, daar mochten schoolkinderen meedoen. 60.000 in totaal hebben daar aan meegedaan. Die hadden dan een soort uh, ja, kartonnen raket... waar dan aarde en dat zaad in zat. En die werden op hetzelfde moment zeg maar, uh, geplant. En dan kon je dus je resultaten vergelijken... met, uh, met, met de zaden in de ruimte bij André. Ja, ja. Nou, NASA wil dit plan dus op, op poten gaan, uh, gaan zetten. Tenminste, is er al mee bezig door de, door de onderzoek in Wageningen. Uh, maar... Um, de, de, de, de hoofdreden is uiteindelijk... dat er gewassen ge uh, verbouwd moeten worden... voor leven op, op de maan... Um dat betekent dat er dus eigenlijk stiekem dus wel al wordt gekeken door NASA om weer uh, om echt een kolonie te kunnen stichten, bijvoorbeeld op die maan. Ja, dat zullen ze uiteindelijk wel uh, willen doen. Hè. Het is, uh, ze willen nu eerst naar Mars toe, maar het is logisch dat ze op een gegeven moment toch ook zullen besluiten om een basis op de maan uh, te vestigen. En uh, ja, je moet sowieso kijken of je planten uh, in, in ruimteomstandigheden kan kweken. Want uh, op het moment dat je op de maan leeft heb je daar planten nodig. Maar op het moment dat je naar Mars gaat. Uh, nou, zo'n reis duurt zeven maanden... dan is het ook wel heel lastig om dan genoeg eten mee te nemen. Ja. Dus dan, zeker op langere missies... zou je eigenlijk ook al planten willen kweken in de ruimte. Wat maar, ook nog ingewikkeld is, want dan heb je geen zwaartekracht. Maar is het, is het dan niet toch een soort van hink op twee gedachten? Aan de ene kant zeggen ja, uh, de maan, dat is ons doel. Uh, maar aan de andere kant toch nog wel stiekem bezig zijn met, met, met, met de maan. Ja, ja als je, als je naar Mars, uh, op Mars focust... en dan toch met die planten naar de maan kijkt... Uh, dat is eigenlijk ook wel logisch, want... Uh, uh, dat gaat heus een keer gebeuren. En uh, dan heb je die technologie alvast uh, tot je beschikking. Hè. Of de veredelde planten, die heb je alvast. Of misschien kan je die technologie of die patenten wel weer verkopen. En dat komt pas echt van pas straks op het moment dat de concurrentie... Uh, bijvoorbeeld die, de Aziatische landen die dus nu heel erg druk bezig zijn... met die uh, ruimtewedloop, uh, echt voor een gevaar kunnen gaan zorgen. Ja, dat klopt. Dus eigenlijk verplaatst die wetloop... zich toch weer richting uh, de Verenigde Staten, zou je kunnen zeggen. Dus hou elkaar nou letterlijk in de gaten... Je wilt er eigenlijk eeuwen over doorpraten, over ruimtevaart en, en, en jij natuurlijk zeker Rob. Maar goed, de dag die is ook alweer aan het beginnen en wij moeten alweer afronden. Wat staat er voor vandaag bij jou op het programma? Um, nou, het was een vrij korte nacht voor mij. Dus ik ga eerst nog even een paar uurtjes uh, slapen, denk ik. Mm. En dan ga ik uh, straks uh, de handafdrukken van uh, twee astronauten laten inscannen. Oh. En dan gaan we namelijk weer een uh, tegel van maken... om onze Walk of Space, onze Walk of fame in Noordwijk, uh, uit te breiden. Kijk aan, kijk aan. Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige en directeur van de Space Expo in Noordwijk. Dank je wel voor je komst naar de studio en hopelijk uh, tot de volgende keer. Graag gedaan. In het jaar van uh, klokkenluiders en afluisterpraktijken... is er in Nederland bijna een nieuwe wet door. De wet Huis voor Klokkenluiders. Ja, Tweede Kamerleden van de SP, PVDA, GroenLinks, D66... ChristenUnie, Partij voor de Dieren en 50PLUS... dienen een initiatiefvoorstel in. Vandaag wordt erover gedebatteerd. En namens de VVD neemt Pieter Litjens het woord. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Uh, uh, een wetsvoorstel uh, uh, voor klokkenluiders. Is dat de betutteling van de bovenste plank of een noodzakelijk kwaad? Nee, het is geen betutteling van de bovenste plank. Zo zou ik het zeker niet willen zien. Um, ik denk dat het belangrijk is dat er iets wordt gedaan om de positie van klokkenluiders te verbeteren. Dus wat dat betreft is het een goed initiatief. Ja. Uh, want uh, uh, wat, wat is de mening van de VVD ten opzichte van klokkenluiders en, en de bescherming van die mensen? Nou, dat er, dat er wel wat mag gebeuren om die bescherming te verbeteren. En dat er ook wel iets mag gebeuren om ervoor te zorgen dat mensen ook hun, hun klacht ergens kwijt kunnen. Hun klacht over een misstand. Ja. Uh, recent voorbeeld uh, in de VS dan. Edward Snowden, uh, ja, ja. NEC afluisterschandaal Hoe volgt u uh, dat soort activiteiten? Vindt, vindt u dat Nederland specifiek actie moet ondernemen op dit soort gebieden? Nou, op, op, dit, soort, op, op dit specifieke gebied... Uh, lijkt me niet uh, dat daar per se actie voor nodig is... maar er zijn een heleboel zaken van werknemers in bedrijven... die constateren dat er misstanden aan de orde zijn. Uh -huh. en het is denk ik belangrijk voor ons, ook voor, uh, voor Nederland in het algemeen belang dat die mensen hun klachten ergens kwijt kunnen... en dat die klachten goed onderzocht kunnen worden. Ja, als ik zo uh, uw mening peil, zegt u... nou, het is belangrijk dat klokkenluiders beschermd worden... Ja. toch zegt de VVD, dit wetsvoorstel, dat steunen we niet. Waarom dan? Nou, dat hebben we nog niet gezegd. Hè. We, we, we gaan vandaag de tweede termijn doen. Dat betekent dat we nog uh, argumenten voor en tegen gaan wisselen. Mm -hmm. Maar u, u, staat nog niet, dat... u staat nog niet op de, op de bune voor het voorstel. Waar ligt dat aan? Nee, dat klopt inderdaad. Nee, er zijn een aantal partijen die nu u net... dat zijn de mede-initiatiefnemers. Die, die zijn de ondertekenaar van dit wetsvoorstel, dat initiatiefwetsvoorstel. Um, daar horen wij niet bij. Wij zijn kritisch op het voorstel zoals het er ligt. Omdat we vinden dat als er iets moet worden geregeld, het ook goed moet worden geregeld. Want wat wordt er nu niet goed geregeld? Nou ja, kijk, we hebben de afgelopen tijd uh, veel gesproken met de indieners over, uh, over, over dit voorstel. En we hebben geprobeerd om dit voorstel te verbeteren. We vonden dat het op een aantal punten nog niet goed genoeg was. Bijvoorbeeld de, de mogelijke samenloop van een onderzoek door dit huis voor de klokkenluiders... met een onderzoek van het Openbaar Ministerie. Het moet elkaar niet in de wielen rijden. Nou, daar zijn heldere afspraken over gemaakt nu. Ook een verplichting om eerst tot interne melding over te gaan om zo... ...te kunnen onderscheiden wat nou een echte misstand is en wat een arbeidsconflict is. En daar zijn de indieners ons tegemoet gekomen. Maar wat er wat ons betreft nog niet in zit, is bijvoorbeeld het scheiden van onderzoek en advies. Dat zijn zaken die voor ons belangrijk zijn. En wij vinden dat uh, uh, daar waar werkgevers en werknemers hebben aangegeven bereid te zijn en in staat te zijn... ...om voor de private sector uh, deze bescherming zelf te organiseren... Mm -hmm. uh, ...vind ik niet dat het uh, uh, nodig zou moeten zijn om het allemaal bij de ombudsman neer te zetten... Van, van, Want waar, waar, waar, waar is daar? Dat, dat lijkt mij helemaal geen gek idee toch om dat bij de ombudsman neer te leggen? Nee, nee, voor de publieke sector is dat inderdaad geen, geen gek idee. We hebben de ombudsman 1999 uh, in de grondwet verankerd. Omdat mm -hmm. we dat een belangrijke functie vinden. Ja. En We hebben daar ook een hele duidelijke uh, beperking aan uh, gegeven. We hebben gezegd die ombudsman die gaat uh, zich uh, toeleggen op onderzoek naar de publieke uh, zaak, de publieke functies. Ja. De publieke organisaties dus niet naar de private sector. Uh, we hebben nu een initiatief van werkgevers en werknemersorganisaties die ja. hebben aangegeven dat zij die bescherming en dat onderzoek kunnen regelen voor de private sector. En ik vind dat als uh, de markt of de private sector aangeeft dat zelf te kunnen en dat ook laat zien, ja. dat wij dat als overheid niet hoeven, te, niet hoeven te regelen en niet moeten regelen. Nee, nou uh, onlangs nog nieuws rondom de bouwfraude. Uh, een sector die zichzelf ook uh, uh, altijd gereguleerd heeft. Daar is het helemaal misgegaan. Zou dan uh, toezicht van bovenaf toch niet veel handiger zijn? Nou, ik denk niet dat je alles met toezicht van bovenaf per se uh, kan regelen... of per se beter maakt. En uh, om nou te zeggen dat uh, de uh, zaak van de bouwfraude... een voorbeeld is van een uh, sector die zichzelf gereguleerd heeft... zou ik een beetje uh, te vinden. Dat is dus kennelijk niet het geval geweest. Nee. En daarom denk ik dat het ook belangrijk is... dat werkgevers en werknemers nu met een serieus voorstel zijn gekomen... om uh, ook een mogelijkheid te creëren, onderzoek te doen naar misstanden... en een mogelijkheid te creëren voor mensen die misstanden ervaren... en misstanden constateren in hun eigen sector om dat ook te melden op een uh, veilige plek. Ja, u zegt uh, klokkenluiders beschermen belangrijk, moeten we doen... maar aan de andere kant blijft de VVD ook voor een zich terugtrekkende overheid. Dat in ieder geval. Ja, duidelijk verhaal. Dank u wel voor uw toelichting... en uh, veel succes vandaag bij het debat in de Tweede Kamer. Pieter Litjens van de VVD. Graag gedaan. Drie minuten voor zes. Uh, woensdag 11 december is begonnen met uh, Nu Al Wakker van WNL. En dit is het nieuws van vandaag. In Oekraïne leidt de spanning langzaam op. Aan het begin van deze nacht verliepen de demonstraties nog vrij rustig. Maar volgens correspondent Gwenny Somberg wordt de sfeer steeds grimmiger. Vanaf een uur of één kwam de politie telkens dichterbij en begonnen er ook die barricades over te nemen, af te breken. Dat ging een tijd zo door. Er is niet heel veel geweld gebruikt, maar wel traangas. Op het moment zijn er ook vragen van de EHBO voor melk en citroen. De mensen die door traangas zijn te helpen. Ja, en zojuist uh, zag ik op Twitter binnenkomen... dat er weer het een en ander uh, uh, gebeurt op dit moment op het, uh, op het plein. Dat er weer wat, uh, wat onrust uh, is ontstaan. Uh, dat wordt ongetwijfeld vervolgd. Meer daarover vast uh, straks ook in het uh, NOS Radio Ivernal. Absoluut. Vandaag krijgt de provincie Groningen... de nodige Kamerleden van de Partij voor de Vrijheid uh, op bezoek. Onder andere Geert Wilders en Dion Graus... strappen hun eendaagse tour van het no Hoge Noorden af... in Pieter Buren. En volgens Graus is dat geen gezellige dag zeehondjes knuffelen. Dus er zullen weinig terechtkomen, want de zeehondjes die we gaan bezoeken... dat zijn roofdieren en die, die kun je niet zomaar knuffelen. Oh. <laughs> daar ben je in neus kwijt. En vandaag is het voor Ajax de op- of de ronde in de Champions League. Alleen bij een overwinning op AC Milan... gaan de Amsterdammers door naar de knock-out-fase van het miljoenenbal. Maar net zoals gisteren bij Galatasaray Juventus het geval was... kan slecht weer roet in het eten gooien. Ajax-watcher Mike Verwij van de Telegraaf... sprak de ouders van Ajax-doelman Jasper Silissen. Pas 10 meter voor het stadion, hadden ze door waar het stadion was, zo mistig was het. En ja, het, het is ook behoorlijk koud in Milan. Uh, zeg maar de, de grote klokken in de stad gaven min anderhalf kaart aan. Dus het is, uh, het is ver van ideaal. Vandaag moet de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry zich in de Senaat verantwoorden over de gesprekken die hij in januari met Iran voerde. Volgens correspondent Wouter Zantingen is een oplossing voor langere tijd nog ver weg. Nou, van links uh, uh, als rechts hond je heel veel kritiek op deze uh, uh, plannen. Ik denk dat Kerry het in ieder geval nu nog wel even uh, door krijgt... omdat het maar voor een paar maanden is. Maar als er een echt een lange lossing uh, gaat komen... dan, uh, ja, dan gaat Kerry het nog wel moeilijk krijgen om dat uh, door het vernaat heen te krijgen. Vandaag is het zover. Het tweede deel van The Hobbit gaat in première. De film van regisseur Peter Jackson zou zomaar hoog kunnen scoren tijdens de kerstdagen. Filmrecensent Robert Blok Blokland gaf alvast een cijfer voor The Hobbit van wel een acht. Regisseur Peter Jackson weet precies hoe hij een trilogie moet opbouwen. Bij The Lord of the Rings was het ook zo. In deel 1 introduceer je iedereen. In deel 2 kan je het dan eindelijk losgaan. Dan heb je al die al het gezeur over namen en wie wie is... ...en hoe de verhoudingen liggen, die je niet meer nodig. Iedereen kent dat al. Mm -hmm. Dus je moet wel met voorkennis de film kijken... ...anders begrijp je er geen hol van. Uh, uh, dan gaat hij los en, en komen de spannende actiescenes... ...en uh, de humoristische 1-2'tjes... Meer nieuws hoort u over een paar minuten in het NOS Radio 1-journaal. Dat is samen met uh, Lara Rensen en uh, Marcel Ooster. En WNL gaat over een uurtje verder op Nederland 1. Merel Westrik praat in de studio van Vandaag de Dag onder hier... met Katelijn uh, Maat over Volkert van de G. En Hans Bieshoven van ondernemend Nederland is de gast. Nou, dat betekent het einde van Nu al wakker. Maar we zijn er uh, volgende week weer tussen 4 en 6 op de woensdagochtend op Radio 1. Graag tot volgende week en een hele wakkere dag. Nu al wakker. WNL. Nieuws in de Nacht.